Hallo, welkom bij een live uitzending van Bijbel vs. Wetenschap. Ik ben David, live uit mijn studio. Welkom bij een corona-aflevering. Vandaag verdiepen we ons in het vaccin. Dit is voor mij een best rare dag, want iemand uit mijn klas heeft corona. Dus zit ik vandaag thuis. We lezen vandaag openbaring 13 vers 16 uit de Heerziening Staten, Statenvertaling. En het maakte dat men... Aan alle kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op een rechterrand of op een voorhoofd. Muziek Wist je dat iedere 1,2 seconde iemand een prik krijgt? Dat is een schatting. Deze schatting is gemaakt van het gemiddelde oh, 38, 3800... 496 prikken per dag, tussen 8 uur en 20 uur in de afgelopen 70 dagen. Wist je dat? Ja, vanwege de reden dat ik eigenlijk best weinig weet over het vaccin in de Bijbel, komt de overdenking uit de EO-visie. Het artikel is van een arts, dokter Ali Hoek van Koten. Uiteraard heeft u het recht anders te denken, maar denk vooral na over hoe je iets schrijft. Wanneer je het er niet mee eens bent. De toon is belangrijk. Respect voor elkaar. Bij vaccinatie wordt gebruik gemaakt van wat God in de schepping heeft gelegd. Namelijk het aanmaken van antistoffen. Een verzwakt virus wordt toegediend zodat het lichaam er antistoffen van gaat tegen gaat maken. Een cadeau van God, zegt Ali Hoek van Kooten. Vanwege haar medische achtergrond weet, arts, weet de arts hoe noodzakelijk vaccinatie is om virus te bestrijden. Ik merk dat veel mensen het een eng idee vinden dat er een middel in hun lichaam wordt gespoten... waarvan ze niet weten wat er precies in zit. De inenting is op dezelfde lees geschoeid als andere inentingen. Je spuit een onderdeel van het virus bij iemand in waarna het lichaam anders tegenmaakt, waardoor het virus wordt bestreden. Dit gebeurt bij talloze andere ziekten, op deze manier. Maar we leven nu in een digitaal tijdperk. Mensen die trouw, wantrouwend zijn in het leven zijn, trouwens, dit heb ik nog steeds van internet, ontwikkelen een complottheorie die vaak op het eerste oog nog best goed in elkaar zit. Ook. En dat, dan denkt iemand al gauw, het zou best waar kunnen zijn. De komst van een vaccin is voor mij juist een teken van Gods voorzienigheid, waar met dankbaar gebruik van mag worden gemaakt. In het bestrijden van ziektes liep de Heer Jezus tijdens de omwandeling, omwandeling, op, aarde en, tijdens de omwandeling op aarde voorop. En een ziekte voorkomen lijkt me een kwestie van een gezond verstand. We luisteren vandaag naar Jezus overwinnaar, opname van de kerk waar ik lid van ben. Dus probeer mijn stem maar te ontdekken! Oh Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt altijd mailen naar david.t.neutel@gmail.com. Dit is alweer het einde, maar tot de volgende keer! Op vrijdag 16 april